We'll mm -hmm. Drie uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Een megaproces van duizenden ex-mijnwerkers... tegen de Zuid-Afrikaanse goudmijnindustrie gaat door. Het was de vraag of de mijnwerkers als groep... meerdere bedrijven tegelijk mochten aanklagen. En de rechtbank in Johannesburg heeft daar nu toestemming voor gegeven. De kompels zouden door hun werk stoflongen en tuberculose hebben opgelopen. Zij vinden dat hun vroegere werkgevers niet genoeg hebben gedaan... om dat te voorkomen. Het wordt het grootste proces in de geschiedenis van Zuid-Afrika. Minister Kamp betwijfelt of er sprake is van geheime afspraken over gaswinning op lange termijn. Uit documenten die de NOS heeft verkregen blijkt dat Shell en Exxon in 2005 een deal hebben gesloten met een hoge ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Kamp zegt niet te weten of het om geheime afspraken gaat. Hij gaat het wel uitzoeken als dat nodig is. Bijna de hele Tweede Kamer wil uitleg van de minister over de kwestie. In de gevangenis van Vught is vorige maand een vrouwelijke bewaarder neergestoken, meldt Omroep Brabant. Ze werd door een gevangene aangevallen met een tandenborstel waar een scherpe punt aan was geslepen. Waarom de gevangene dat deed is niet bekend. De bewaarder heeft aangifte gedaan. Het Japanse Olympisch Comité ontkent dat er smeergeld is betaald... voor het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2020. Frans onderzoek toonde aan dat er vanuit Tokio 1,3 miljoen euro... was gestort op de rekening van de zoon van de oud-voorzitter... van de Internationale atletiekbond in Japan. Daarbij zou zijn vermeld dat het geld betrekking had op de Spelen van 2020. Tokio zegt dat die betalingen uit 2013 wettige betalingen waren voor advies. Het weer is vrij zonnig. In het zuidoosten kan er een buitje vallen en het wordt 16 tot 23 graden. Morgen meer bewolking en wat regen. Er staat vrij veel wind en het is een stuk frisser met een graad of 12. Dit, was... Dit is René Passet van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de wegen in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 6 kilometer... En richting Amsterdam tussen Naarden en Knoopbediemen zelfs al 9. Op de A27 Breda-Utrecht na een ongeluk voor de brug bij Gorkum 9 kilometer file. En op de rijbaan naar Almere ook de A27 bij Hilversum een aanrijding. De linkerrijstok is dicht, er staat inmiddels 4 kilometer file. Van Utrecht naar Breda bij Nieuwegein 3 door een kapotte vrachtwagen. En verderop bij Noorderloos nog eens 4 en bij Werkendam 5. Tot zover de verkeersinformatie.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 De eerste uithoeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermedevolgigt. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Nummer 3 To the good old days Breakdown op, Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week uh, 21 Pilots met Stress te Out op nummer 3. Op nummer 2 stond uh, g -Eazy. En op nummer 1 Dua Lipa. Benieuwd hoe de top 3 er deze week uitziet? blijf dan luisteren tot uh, 5 uur. Dit is de nummer 40 uh, van deze week. Dit is Y'all. Come here and visit my world, world, world, world, world. Come here and visit my world. Did history shining stars online.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 wel zeggen. Hij laat uh, me niet in de steek. Ik stuur een bericht. Een stress, de tv doet er niet. En binnen twee tellen staat hij er. Heerlijk is dat toch altijd. Dit was de uh, Chainsmokers, de nummer 38 uh, van deze week. Met Don't Let Me Down. Hey, voordat we aan de eerste nieuw binnenkomen, gaan uh, beginnen. Gaan we eerst luisteren naar Jazz 1 op nummer 36.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 i'm going fast i should find a place to go and rest i should find a place to Helaas, samen met de Major Laser. Met Light It Up, de nummer 32 van deze week. En daarvoor die de eerste nieuwe binnenkomen op nummer 34. En dat was uh, Douwe Bob. Hey, wij gaan uh, zo direct naar de Nederlands top 40 even kijken in vogelvlucht. Maar eerst gaan we luisteren naar Pink of 29. I I'm surrounded by clowns and liars Even when I give it all away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 Willy William met Ego op nummer 7. En Cheat Codes met Sex op nummer 6. Sia, Sia met a Sheep a Thrills op nummer 5. En Mike Posner met I Took A en Ibiza staat op nummer 3. Op nummer 2 vinden we dan... Um... En dan win ik weer. <laughs> op nummer 2 vinden we dan... Uh, um... uh, Fiesa met Evercheck met Hey... En op nummer 1 staat uh, nog steeds uh, Drake met One Dance, net zoals vorige week. En die staan pas vier weken lang in de lijst. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan de nummer 28 uh, voor je draaien. Die is in handen van Xavier Rudd met Follow the Sun. of the birds the direction of love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 Mulder. I'm I found an angle from outer space We've been flying higher than balloons Take it off and shoot me to the moon Oh yeah, yeah oh, oh, oh, oh, I find an angle from outer space Oh yeah We feel the same out a lot of things Oh yeah But wouldn't yeah. change for the Milky Way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 Her. So if I stand in front of a speeding car Don't really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 Op 28 Xavier Rod met Paula De Saan. En op 27 een nieuw binnenkomen. Kings vs. Cooking on Three Burners met This Girl. Op 26 dan Ellen Walker met uh, Vede En 25 is in handen van Birdie, Keeping Your Head Up. Op 24 staat Dabst met Tante Leo met Angel. En op 23 Little Mix featuring Jason Derulo met Secret Love Song. En je hoort het net, de nummer 22 van deze week. Vorige week nieuw binnengekomen op 33. En het maakt meteen daardoor de snelste stijger van uh, deze week...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 No, you need to let it go, need to let it go, need to let it go, Out to the eye to the no, no, no, but you're gonna say you ain't running game, thinking I'm a leaf in every word, call me beautiful, so original, me.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 For well, Heleens nieuwe opmerkingen gaan maken en dat soort dingen. Maar dat schiet allemaal nieuw. Mega Trainer was dit, op uh, nummer 20. Met uh, No en Untouchable en You Need to Let It Go. Nou uh, ja, het is al allemaal wel. Hey, uh, we zijn toegekomen aan de laatste nieuwe binnenkomer uh, van deze week. En dat is er eentje. Ja, het is Justin. Ja, echt waar. Justin uh, is weer uh, terug in de lijst uh, na lang te zijn weg geweest.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 Lekker vrolijk. En uh, eigenlijk als je gaat luisteren dan uh, kan je er bijna niet uh, stil bij zitten. De nummer 19 uh, van deze week is Justin Timberlake met Can't Stop That Feeling. Yeah. I got this feeling inside my bones.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 Phenomenally You're more like the way we rock it So stop when you Justin Timberlake Ken Stop the Feeling oh. Voor de animatiefilmen Trolls Nieuw binnengekomen deze week Dus op een hele mooie negentiende plaats En voordat we naar het nieuws toe gaan, Want zo laat is het alweer Ja is het alweer zo laat Ja zo laat is het weer Dan gaan we nog een klein beetje uh, Wat vertellen over Katy Perry Want Katy Perry liet haar fans weten Geen gehoor te geven aan de rodders over haar huidige vlam Orlando Bloom nog werd uh, vorige week in Las Vegas gespot met uh, Selena Gomez. En de twee zaten er zo gezellig bij dat veel fans dachten... dat de Pirates of the Caribbean acteur vreemd ging met Selena Gomez. Nou ja, de 31 jarige Perry wil niets weten van de roddels over de mogelijke affaire. Ze spoort haar uh, fans aan om dat ook niet te doen. In plaats van één G te steken in domme roddels, bekijk hoe cool dit is. Zo liet zij uh, weten. Hey, het volgende uur uh, gaan we de tweede helft van de lijst bekijken. En zullen we even gaan inbellen met uh, Tim Koeman... als kijken hoe het is gegaan met de Formule 1...